Treinreizigers tussen Amersfoort en Utrecht moeten vanochtend nog rekening houden met een langere reistijd. waren werkzaamheden aan het spoor en die zijn door tegenvallers uitgelopen, zegt ProRail. Tussen Den Dolder en Amersfoort wordt gewerkt aan een spoortunnel. Onverwacht is daarbij op rotsen gestuurd die het werk moeilijker maken. Tot vanmiddag rijden er minder treinen tussen Amersfoort en Utrecht. Het weer, het wordt zonnig, de temperatuur ligt rond de 12 graden, maar door de stevige zuidoostenwind voelt het fris aan. Morgen dan gaat het regenen. ANWB, verkeersinformatie. De ochtendspit is begonnen. De opvallende files zijn op dit moment op de A20... Eh, Ring Rotterdam, Gouda, richting Hoek van Holland... tussen knopend Kleinpolderplein en knopend Ketelplein. 4 kilometer, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen... en daar zijn drie rijstroken dicht. En op de A27 Breda, richting Utrecht... tussen knopend Gorkum en Lexmond, door een ongeluk 5 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De allesbeslissende eurotop leverde geen beslissing op. Alleen nog maar meer onenigheid, zo lijkt het straks naar onze correspondent in Brussel. We gaan eerst naar het laatste nieuws uit Turkije. Bij die zeer zware aardbeving in het oosten van Turkije gisteren... zijn tenminste 200 doden al gevallen en honderden mensen worden nog vermist. Tientallen gebouwen storten in en mensen renden in blinde paniek de straat op. Deze vrouw zegt dat ze op de geen verdieping woont en dat alles weg is... en dat ze met haar kinderen geen contact kan krijgen. Het epicentrum van de beving en de kracht van de aardbeving van 7.2 op de schaal van Richter... Een belangrijkste punt lag in de stad Erzies. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, die naschokken, hè, waar we veel over horen ook, zijn die er nog steeds? Ja, de gebouwen hebben de hele avond en de hele nacht uh, staan schudden. Ik heb veel contact gehad met mensen die, die daar nu zijn. En die spreken over uh, nou ja, zwaaiende gebouwen waarin ze zijn, waardoor mensen eigenlijk de hele nacht vooral op straat hebben geleefd. Het is daar al redelijk koud aan het worden. Zo'n 4, 5 graden boven nul. Boven uh, de, ja, de, de omstandigheden zijn uh, bijzonder slecht voor de mensen. Er is ook weinig te eten. Restaurants hebben hun deuren dichtgelaten. Gewoon weg om angst uh, voor meer naschokken. Er is een vrij zware naschok geweest. Uh, een van 5,5 op de schaal van Richter. Dus dat zijn naschokken die nog meer gebouwen in kunnen laten storten. Um, en toch... Nu nu meteen alweer de discussie over hoe er nu gebouwd is. Je moet nagaan dat er in 1999 toen hier die hele zware aardbeving was bij Izmit. 18.000 slachtoffers, toen is een grote discussie in Turkije op gang gekomen over hoe je nou moet bouwen. En gebouwen hebben allerlei voorschriften gekregen hoe ze dat soort aardbeving dus wel kunnen uh, overleven. En toch horen we nu bijvoorbeeld over het grootste gebouw in Van, uh, dat is ingestort, maar dat is pas slechts zes jaar geleden gebouwd. Dus toch hebben bouwondernemers zich niet aan die nieuwe regels gehouden en toch weer de levens van mensen in gevaar gebracht. Nou, waarom zijn veel mensen om het leven gekomen? Zijn er al tenminste 200? Maar dat aantal ja. zal nog verder oplopen? Ja, dat vreest men natuurlijk wel. Je kunt ook uh, nagaan hoe, hoe snel het gaat nu. Uh, gisteravond rond middag was volgens de burgemeester het aantal slachtoffers 100 honderd. Uh, vanochtend worden we wakker en is het verdubbeld. Het blijft heel erg moeilijk om een beeld te krijgen... van een niet vernietiging buiten de grote steden. Dus Van is zwaar getroffen, Ergies is zwaar getroffen. Maar wat daar precies tussenin is gebeurd, dat is eigenlijk niet duidelijk. Premier Erdogan was gisteravond in het gebied... Uh, en sprak met angst over al die huizen die daar gebouwd zijn... die niet eens van stenen zijn gebouwd, maar vaak van, van molder. We hebben nog helemaal geen berichten over over dat soort berichten, of over dat soort dorpen gehad. De hulpverlening kan gewoonweg niet overal komen. Er zijn tientallen gebouwen ook ingestort in de stad zelf. Een lokaal ziekenhuis is ingestort. Maar zoals we ook konden horen, is de lokale gevangenis ingestort... waardoor 450 gevangenen hebben kunnen ontsnappen. Maar inmiddels is het bericht dat heel veel gevangenen... zich vrijwillig weer hebben aangemeld bij de politie... omdat ze het toch niet eerlijk vonden om op deze manier in vrijheid te komen. Oké, okay. um, even nog naar de hulp. Er wordt van alle kanten hulp aangeboden uh, van buiten Turkije, Bulgarije, Iran en ook Israël zou hulp ja. hebben aangeboden. Dat is toch opmerkelijk, want de verhoudingen tussen Israël en Turkije zijn zeer gespannen. Ja, het was uh, president Peres die uh, zijn collega Gul belde om onmiddellijk uh, hulp aan te bieden. Ook vanuit het Griekenland kwam dat, uh, dat aanbod. Uh, Iran inderdaad. Uh, maar Turkije heeft daar nee tegen gezet. In eerste instantie klonk dat alsof uh, de Turken... vooral geen hulp van Israël wilden. Inderdaad vanwege die ontzettende slechte verhoudingen... die er zijn tussen de twee landen. Laten we niet vergeten hoe dat allemaal begon... met dat hulpschip en uh, de Israëlische commando's... die negen Turken doodschoten vorig jaar. Uh, maar Turkije legt dat uit als... luister, het is een ramp en het is een grote ramp. Uh, maar het is geen ramp... Die onoverzichtelijk is uh, voor ons. Uh, 200 doden is nog te doen. Er zijn veel hulp, hulpdiensten aanwezig op het moment. Uh, de Turken hebben ruime ervaring met aardbevingen. We begrijpen ook dat het leger inmiddels is ingezet. Uh, en daardoor krijg je ook wel een, een uh, interessant beeld van die regio. Want juist in die regio zijn heel veel soldaten aanwezig op het moment. Vanwege de inval in Noord-Irak. Om PKK-strijders te achtervolgen. Daar woedt ook nog een soort van oorlog. En daar hebben ze nu deze aardbeving bovenop gekregen, waarbij het leger tussen twee strijden in zit eigenlijk. Bram Vermeulen in Istanbul, dankjewel Bram. En over die regio kunnen we iets meer te weten komen via Mark-Robin Visser. Ja, wij uh, zitten in Den Haag uh, naar de televisie te kijken... en natuurlijk ook uh, naar het internet samen met uh, meneer Toon Sini boulak hoofdredacteur van het blad Tulpia. Nu spreek ik het goed uit. Ja, ja. prima. <laughs> een, uh, een blad dat een brug probeert te slaan tussen Turkije en Nederland. We hoorden net uh, Bram van Meulen vertellen over uh, de situatie op dat moment. We kunnen dat hier ook op de televisie nu zien. En u heeft hier een lijstje. U heeft een lijstje gemaakt van het aantal aardbevingen in die regio... Van de afgelopen 100 jaar, denk ik, hè? Ja, de van de afgelopen 100 jaar. En uh, je kan gerust zeggen dat de afgelopen 100 jaar... in de regio al meer dan 100 aardbevingen uh, zijn geweest. Uh, alleen al in uh, Van, want officieel uh, waar, waar Van dus ook onder valt. Daar, zijn, daar is al in 41, uh, uh, 45, 72. En dan Zou je nou kunnen zeggen dat de mensen het gewend zijn... Uh, Turkije is een paradijs voor aardbevingen... en mensen zijn al gewend om uh, met aardbeving te leven. Want elk twee à drie jaar wordt Turkije getroffen door een aardbeving. En ik heb hier een lijst van uh, aardbevingen al sinds 1902. Dan, als je dat allemaal bekijkt dan zie je gewoon dat Turkije echt elk twee drie jaar wordt getroffen nee. door aardbevingen. Van groot of klein formaat, maar dat komt wel. Ja. Als je we ook naar de landkaart van Turkije kijkt... Turkije wordt als het ware uiteengereten door de aardbevingen. Dus dat is uh, uh, alleen, als je kijkt naar hoe men, of men daarvoor voorbereid is... dan zeg ik nee, want de gebouwen zijn nog steeds niet uh, aardbevingbestendig. Aan de andere kant... Uh, Turkije is een land waarin, waarin de uh, migratie naar steden erg uh, in, in trek is. Uh, men bouwt heel slechte gebouwen. Hè. Wat, wat ze kunnen betalen, dat bouwen ze. Ja, is dat zo? Heeft het met financiën te maken dat die gebouwen nog steeds niet bestand zijn tegen aardbevingen? Ook de moderne gebouwen niet? Nou, kijk, het heeft sowieso het heeft met twee dingen. De overheid, de overheidsregels. Mm -hmm. uh, er zijn weinig overheidsregels die die uh, um, rekening houden met, uh, met aardbeving. Dat is eigenlijk ongelooflijk als je hoort dat er bijna ieder jaar een aardbeving is. Ja. Uh, Gemiddeld, aan, ja. Aan de andere kant, uh, de regels die er zijn... de laatste jaren ja. is er natuurlijk uh, een en ander veranderd. Maar de, uh, de instanties die de bouw in de gaten moeten houden... die geven al snel een vergunning. Maar aan de andere kant, in Turkije worden ook een heleboel gebouwen ook illegaal neergezet. Dat noemen ze bijvoorbeeld jejakondo, dat betekent letterlijk in één nacht uh, opgezet. Maar ook uh, vergunningen hebben zij bijvoorbeeld voor uh, twee verdippingen. Daarna, na twee jaar, zie je gewoon dat dat ineens vijf verdippingen zijn. Daar word je toch echt moedeloos van? Nou, je wordt er moedeloos van en het, wordt, dat, dat, het moet gewoon bij de burgers ja. uh, doordringen dat het om hun eigen leven gaat. Toen zei Cindy Boelak. Wij praten straks uh, verder. We gaan hier uh, verder kijken naar de Turkse televisie en ook nog naar de Turkse radio luisteren. Ja. Tot zometeen. Marco Robin Visser vanuit Den Haag. Dan naar Brussel. Het moest de moeder van alle Eurotoppen worden. Maar uiteindelijk verlieten de Europese leiders Brussel gisteravond wederom zonder akkoord. Daarom gaan we naar onze correspondent Joris van Popel in Brussel. Joris vertel eens, hebben ze dan helemaal niets bereikt? Nou, daar, ze hebben wel één ding bereikt. Ze hebben bereikt uh, gisteravond, ze hebben keihard afgesproken dat ze er niks over gaan zeggen. Uh, maar zelfs die afspraak wisten ze zich al meteen niet te houden. De Belgische premier, die uh, wist toch te vertellen dat er hele grote vooruitgang is geboekt. Uh, andere uh, indiscreties waren er en daaruit blijkt dat hij, dat die Belg ongeveer de enige is die zo optimistisch is. Mm. Premier Mark Rutte, die zei net voordat hij in de auto stapte, uh, nou ja, dat hij er echt niks over kan zeggen. Ja, het was een uh, tussentop, uh, er is woensdag weer een uh, top, die was ook zo gepland. Is er wel vooruitgang geboekt vandaag. We hebben afgesproken helemaal niks te zeggen. Uh, dat is voor politici nooit makkelijk, uh, maar ik ga me er wel aan houden. Uw collega Leterme zei, dat gaat woensdag lukken. We zijn heel stuur verder gekomen. Ik hou wel aan de afspraak dat we ik zou zeggen. Ik wens u een hele fijne avond, we zien elkaar uh, ongetwijfeld woensdag. Fijne avond. Nou, dat is mooi, Joris. Uh, nu horen we wel over de ruzie tussen Sarkozy en Cameron. Hoe was de sfeer aan tafel? Ja, die sfeer is ondertussen helemaal niet goed. Ze willen met zo'n radiostilte ze uitstralen dat het, dat het goed gaat. Daar hebben ze ook allerlei andere trucs voor bedacht. Met name Duitsland en Frankrijk. De, de twee belangrijkste landen. Uh, die, die, die, ja, die zijn er nog steeds oneens over hoe de euro gered moet worden. Maar bondskanselier Merkel en president Sarkozy hielden wel een gezamenlijke persconferentie met grapjes en complimenten voor elkaar. Op het einde van de avond gaf de Duitse Rijksvoorlichtingsdienst nog foto's vrij van de teddybeer. Daar ging het gisteren ook over. De teddybeer, Ach, ja. Die, ja, de teddybeer van, Angela, van Angela Merkel die Merkel gisteren ochtend gaf aan Sarkozy voor zijn pasgeboren dochter uh, uh, Julia uh, Merkel mocht zelfs ook nog even bellen met Carla Bruni. Hij kreeg de, de GSM van Sarkozy. Nou ja, zo die foto's werden vrijgegeven om de buitenwereld te laten zien... dat Duitsland en Frankrijk ook in, in, in tijden van, van zware eurocrisis... nog steeds dikke vrienden zijn. Maar dat is natuurlijk allemaal echt niet zo. Hmm. Nee, want we kunnen er natuurlijk grappen van maken. Maar het is er eigenlijk te gek voor woorden. Want in, bare, in, in werkelijkheid gaat het, gaat het niet goed. Uh, de, Marcel zei het al. Sarkozy die ruziet mm -hmm. met Cameron uh, Berlusconi, die is ook goed te oren gewassen, begreep ik. Ja, precies. precies. Kan je het eens is... schetsen hoe de verhoudingen liggen op dit moment, jongens? Nou ja, het, het gaat. Frankrijk en Duitsland zijn het nog steeds niet eens. Dat is, dat is het belangrijkste. Maar tegelijkertijd zijn er allerlei andere ruzietjes. Sarkozy die heeft. Uh, die heeft Cameron over tafel getrokken zo ongeveer. Omdat Cameron, de Britse premier, volgens Sarkozy veel te kritisch is. En er zich overal tegenaan wil bemoeien. Woensdag ook wil komen op de, op de nieuwe eurotop. Terwijl uh, nou ja, Sarkozy die heeft tegen hem gezegd, je hebt thuis helemaal de euro niet. Je wil het liefst uit de EU stappen, de belangrijke mensen van jouw partij. Dus uh, wat doe je hier eigenlijk? Nou ja, dat is natuurlijk niet goed voor de sfeer. Uh, daarnaast ook de Italiaanse premier Berlusconi. Echt behoorlijk de oren gewassen. Uh, die is apart genomen door Merkel en Sarkozy. en uh, was eerder ook al toegesproken door Nederland. Uh, Berlusconi, die moet nu echt gaan doen, hebben ze hem gemeld. Wat hij al heeft beloofd. Zo vaak deze zomer ook nog bezuinigen, saneren. Want Italië brengt de euro in gevaar. Mm. En zolang Berlusconi wel belooft maar niks doet. Nou ja, kunnen ze hier reddingsfondsen en miljarden bij elkaar schapen wat ze willen. En als mensen zich niet aan de afspraken houden, dan heeft dat allemaal geen zin natuurlijk. Ja, en aan de andere kant hoor je toch geluiden dat ze er woensdag uit gaan komen. Wat moet daarvoor dan nog wel gebeuren? Nou, daarvoor moet nog heel veel gebeuren. Vergaderen, vergaderen, vergaderen. Ambtenaren, diplomaten. Ook vooral met bankiers. Want uh, de bedoeling is dat de, de bankiers de banken uh, opdraaien... voor het enorme, grotere tekort van Griekenland. Uh, nou ja, om de banken te laten meebetalen, uh, dat kun je ze niet... Uh, de, ja, de vraag is... Kun je ze dat vrijwillig laten doen of moet je dat gaan dwingen? Het is een beetje een, een, een schijndiscussie, want de bankiers zijn erbij betrokken. Uh, die worden ook daadwerkelijk uh, geïnformeerd. En die mogen, die mogen meebetalen, daar, of die moeten meebetalen en, en mogen daardoor ook mee praten. Maar uh, uiteindelijk gaat dat dus worden uh, tot het moment woensdag veel overleg. Woensdag ministers van Financiën en dat s'avonds de eurotop moet dan snel en kort worden, zei Merkel gisteren. <lacht> zodat dat dan eindelijk echt de moeder van de eurotoppen gaat worden. Nou weer. Nou, We zijn benieuwd. Joris van Poppel in Brussel. Ja, De dagen van saap. Die lijken nu toch geteld. Chinese geldschieters komen niet, toch niet over de brug met geld. Gaan we het zo over hebben? Eerst maar eens even kijken. Gewoon hoe het is op de weg. Erwin Hart. Nou, de meeste files staan in de Randstad en rond Arnhem ook. Verder in het zuiden valt het mee door de herfstvakantie. De opvallende file is nog steeds op de A20. Gouda richting Hoek van Holland tussen terbrekseplein Knoop en Ter Knoopend Ketelplein. 10 kilometer lang. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. U kunt ook beter omrijden via de Van Brindenoordbrug en de Benelux-tunnel... via de A16, de A15 en de A4. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, eerst was er die flitspaal in Voorschoten... waaraan een explosief was bevestigd. En na het verwijderen van dat explosief explodeerde het onverwachts. Drie mensen raakten gewond, één is er slecht aan toe. En toeval of niet, daar vlakbij in Leiden is gisteravond een dugout op een openbaar sportveldje opgeblazen. Ook met een explosief dus. Van de politie Hollands Midden Yvette Verboon, goedemorgen. Goedemorgen. Wat kunt u vertellen over het incident met de dugout? Uh, ik, heb, uh, ik heb het net uh, gehoord van een collega inderdaad. Uh, begrepen van dat er uh, uh, ja, de stenen toch op uh, behoorlijk wat meterse afstand uh, lagen van de dugout zelf. Uh, de Dikoud is uh, nu ook uh, bewaakt geweest uh, deze nacht uh, vanwege het onderzoek. Technische recherche gaat daar vandaag nog even naar kijken, naar sporen. Uh, dat is uh, wat ik weet op dit moment en het is gebeurd op de Boshuizenlaan. Ja, maar het was een flinke klap dus? Dat uh, de Dikoud is zwaar beschadigd geraakt. Hm. Nou ligt Leiden vlakbij voorschoten. Daar was dus een explosief op een flitspaal bevestigd. Ziet u het verband? Kunt u dat al aangeven? Uh, op dit moment niet, maar we nemen het uiteraard wel mee in het onderzoek van uh, uh, ja, de explosie van voorschoten. Dus dat wordt meegenomen, maar op dit moment is het gewoon nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Ja, want weet je bijvoorbeeld of hetzelfde soort explosief is gebruikt? Of is dat nog lastig te zeggen? Uh, ja, dat is uh, inderdaad nog lastig te zeggen, want we hebben natuurlijk gisteren ook sporenonderzoek gedaan bij uh, het explosief in uh, voorschoten. Van vandaag moet het ook allemaal nog gebeuren, technische recherche moet daar nog mee aan de slag. Dus daar is het inderdaad nog te vroeg voor. Ja, als je dit hoort, dan lijkt het vrij makkelijk om aan explosie te komen, in ieder geval hebben mensen het. Is dat ook de indruk of misschien ook wel de angst van de politie? Nou ja, wij vermoeden inderdaad dat het om een zelfgemaakt explosieven gaat... als we het hebben over de explosie van gisteren in Voorschoten. Maar hoe dat in elkaar gezet is, dat is op dit moment nog niet bekend. Maar is het eigenlijk zo makkelijk om aan explosieven te komen in Nederland? We hebben natuurlijk ook die explosie bij dat kerson in Ritem gezien. Ja, Je weet natuurlijk op dit moment ook niet van uh, welke spullen daarbij ge uh, gebruikt zijn. Dus dat is, uh, het is gewoon nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Dan even terug naar voorschoten. Daar is een militair zwaar gewond geraakt hè, toen het explosief onverwachts explodeerde. Weet u hoe hij het maakt? Um, ik weet in ieder geval dat hij er uh, ernstig aan toe is, inderdaad. Zijn toestand, uh, zijn toestand is op dit moment uh, stabiel. Maar het is natuurlijk wel een behoorlijke uh, ja, verwonding geweest. en. Um, van de andere militair en mijn collega van de technische recherche heb ik begrepen dat zij inmiddels uit het ziekenhuis zijn. Maar u heeft nog geen idee wie daarachter zit? Nee, wij doen daar nog onderzoek naar. We hebben daarom ook een um, team van rechercheurs uh, samengesteld om daar onderzoek naar te doen. Want we moeten natuurlijk deze persoon of personen um, binnenkrijgen. Deze, ja, wat er gebeurd is mag natuurlijk niet ongestraft blijven. U zoekt getuigen? Ja, uiteraard. Uh, we zoeken getuigen. Ze kunnen contact opnemen met de politie. Maar we vragen ook getuigen die bijvoorbeeld filmpjes hebben gemaakt, foto's, om die uh, ja, te beschikking te stellen van het onderzoek. Melden bij de politie Hollands. Midden daarvan is ook Yvette Verboon. Hartelijk dank. Zeven minuten voor half acht is het. geluisterd luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um... Er is toch geen overeenkomst tussen de Zweedse autofabrikant Saab en de Chinese autobedrijven Jongmen en Pangda. Afspraken die tussen de bedrijven waren gemaakt zijn door de Chinezen niet nagekomen. We gaan maar gauw naar correspondent Rolien Kreton. Want Rolien, om, om welke afspraken gaat het nou? nou? De Chinese bedrijven zouden eigenlijk 245 miljoen euro investeren in ruil voor een meerderheidsbelang bij het moederbedrijf Swedish Automobiel. Moederbedrijf van Saab. Uh -huh. En bovendien hadden ze een zogenaamde overbruggingsfinanciering toegezegd... van 70 miljoen euro. Heel erg belangrijk, omdat zo de lonen betaald konden worden. Uh, het probleem is dat de Chinezen daar nu op terugkomen. Uh, het is niet... Precies duidelijk waarom. Maar ja, het is natuurlijk. Uh, iedereen weet dat saap uh, de afgelopen tijd veel minder waard is geworden. En de Chinezen die willen saap helemaal overnemen. Ze hebben ook twee keer een bot gedaan. Muller wil dat niet. Uh, omdat hij dan ja, niks meer te zeggen heeft als de Chinezen saap helemaal zouden overnemen. Heeft Muller wel iets te willen? Want is dit het laatste redmiddel? Ja, dat is een goede vraag. Eigenlijk niet, nee. De Zweedse curator die die reorganisatie tot vorige week leidde... die heeft ook om die reden de reorganisatie gestopt. Hij zegt, de enige mogelijkheid voor Saab om hier uit te komen... is om de Chinezen Saab helemaal over te laten nemen. Nou, Victor Muller verzet zich daartegen. Hij wil nu zaken doen met een Amerikaans investeringsbedrijf... North Street Capital, die zou... Uh, zo'n 70 miljoen euro kunnen verschaffen. Uh, genoeg om de lonen te betalen. Maar ja, uh, dat lijkt ook weer een labmiddel. Oh. Omdat dat een investeringsbedrijf is. Uh, zij maken geen auto's. Dus het is geen alternatief voor de Chinese bedrijven. Nee, En bovendien gaat dan weer een nieuw traject in. Um, willen bijvoorbeeld Paulien, de vakbonden daar wel op wachten? Want die hoeven maar één keer te piepen... Uh, en te vragen om het geld om de lonen. En dan is het volgens mij voorbij, hè, voor voorzaal. Ja, kijk, er is nu een hele duidelijke deadline uh, en daarom dringt de tijd ook echt. Uh, de rechtbank heeft nu een deadline donderdag 12 uur gesteld. Uh, Saab moet voor die tijd aan de rechtbank duidelijk maken hoe zij een reorganisatie willen doorvoeren. Uh, als de rechtbank daar geen genoegen mee neemt, ja, dan wordt de reorganisatie officieel gestopt... En dan ja, lijkt het gedaan met Saab, omdat inderdaad dan al die schuldeisers uh, uh, in de rij staan om hun geld te, te eisen. Ja, kan dan nog wel eens heel snel gaan. Uh, Rolien, staat er vandaag iets gepland? Nou, de komende dagen uh, lijkt me dat er, de, wat er de komende dagen gebeurt... is natuurlijk heel erg belangrijk of, of saap het nog uh, gaat redden. Dus iedereen zit te wachten wat er nog gaat komen. Ja. Victor Muller heeft ook nog gesproken over een plan B. Uh, niet duidelijk wat het is, maar ja, als dat, als dat wat inhoudt... dan wordt dat natuurlijk wel de komende dagen, moet dat uh, duidelijk worden. Roelien Kreton over saap dat in de problemen zit. nog meer in de problemen zit dan het al zat.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 Voor binnen en buiten de winterschilder. Exacte software die je nodig hebt vind je bij onze productiepartners zoals VCD, CSS. Ga nu naar winterschilder.nl en maak kans op een onderhoudscheck ter waarde van 1000 euro. Is een safeyketel, daar hoeven we het toch niet moeilijk over te doen? Nee, nou die Avanta van Remea. Zijn er al 1 miljoen van verkocht? Het is gewoon 20 keer platina.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 Radio 1, het NOS-journaal. Dodetal Aardbeving Turkije loopt op en Sarkozy valt uit tegen Cameron op de Eurotop. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Het dodetal van de zware aardbeving in het zuidoosten van Turkije is opgelopen tot ruim 200. Er zijn meer dan duizend gewonden en honderden mensen worden nog vermist.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 Frankrijk en Duitsland zijn het nog steeds niet eens. Dat is, dat is het belangrijkste. De, maar tegelijkertijd zijn er allerlei andere ruzietjes. De Sarkozy die heeft, die heeft Cameron over tafel getrokken zo ongeveer. Omdat Cameron...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 De politie heeft na een achtervolging tussen Gorkum en Utrecht twee mannen aangehouden. De auto met Frans kenteken ging er vandoor bij een politiecontrole bij Nieuwegein. Hij reed met hoge snelheid op de A27 richting Gorkum. Na die werd achtervolgd door de politie. Uurlang reed de auto heen en weer tussen Gorkum en Utrecht. En er werd ook spookgereden, zegt de politie. Omdat het met de behoorlijk hoge snelheid ging, is de helikopter erboven gaan hangen. Die heeft uh, met een schijnwerper uh, licht op de, op het licht op de auto gezet. En um, ja, uiteindelijk uh, uh, is de auto tot stoppen gebracht. En dat lukte bij Houten. Tijdens de achtervolging hebben de verdachten iets uit de auto gegooid. Wat dat was, is niet duidelijk.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 Volgens de jury vertoont Lebbers een superieure balans tussen engagement en amusement. en tussen moraliseren en de draak steken. Een stukje uitbranding. Weet je niet wat ik moois zou vinden als meneer Geert Wilders de islam zou gedoen, Dat hij nu de lijn doortrekt en denkt: ik gedoogde de islam. Dat hij zegt: uh, de Koran wordt verboden in Nederland. Maar je kan in speciale winkels kan je dan losse bladzijden. Mag je dan? Uh, kopen. <lacht> ja, je, mag, je mag maximaal vijf aan één sluitende bladzijden. Mag je dan Hoofddoekjes worden verboden in Nederland. Maar als je ze bedekt, praat je meer eens uh, Geen nieuwe moskeeën worden erbij gebouwd in Nederland. Maar als je erna drie uur slaasvarma kan krijgen, laat vragen dan. Hans Sibbel met een stukje uit Branding. De show die werd onderscheiden met de cabaretprijs Polifinario. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online.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 Vanavond dan blijft het helder, maar vannacht raakt het geleidelijk bewolkt. En morgen, dinsdag, begint de dag dan ook bewolkt en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het dooroosten houdt het naar verwachting nog de hele dag droog. Het wordt morgen overdag zo'n 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan in de Randstad en rond Arnhem. In het zuiden valt het verder mee met de, de herfstvakantie. De opvallende file is op de A20, hoek van Holland, richting Gouda. Tussen Schiedam Noord en Spaanse polder... 4 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen zijn daar twee rijstroken dicht. De andere kant op, richting Hoek van Holland... was op de A20 al eerder een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Tussen Knopend Plein en Knopend Ketelplein, st Ketelplein... staat nu nog 9 kilometer file, maar de weg daar is weer vrij. Je kunt uh, omrijden via de Van Brienenootbrug en de Benelux-tunnel... richting Hoek van Holland via de A16, de A15 en de A4. Op de A28 Zwolle richting Utrecht staat een lange file... tussen Nijkerk en Afritmaan, 13 kilometer.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 Beleef bijzondere momenten tijdens een sneeuwschoenwandeling in Bregenzerwald en Vooralberg. Kijk op austriaan.info. Oostenrijk. Je doel bereikt. De zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1. Journale. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Ons uh, naam daar is NOS Radio 1. Enorme watermassa's vanuit het overstroomde noorden en oosten van Thailand bedreigen de hoofdstad Bangkok. Het centrum van de stad is nu nog droog, maar de rivieren kunnen ieder moment buiten hun oevers treden. De autoriteiten en inwoners van Bangkok bereiden zich op het allerergste voor, zag correspondent Michel Maas. Achter me liggen de witte muren van het grote paleis, het Grand Palace. En voor me ligt de rivier. Waar de rivier begint en het land ophoudt, kun je hier niet zien. Het is allemaal water. Soldaten bouwen een nieuwe barricade van zandzakken, maar tot nu toe zonder succes. Het water blijft gewoon stromen. Er zit een gat in de muur van een school die aan de rivier is gebouwd. Door dat gat stroomt het rivierwater nu naar buiten. Een dame van het departement voor waterbeheersing... ...houdt een oogje op de bouw van een nieuwe barricade van zandzakken. Of ze het kunnen beheersen, weet zelfs deze dame van de waterbeheersing niet. Op normale omstandigheden wel, maar nu is er zoveel water... ...niemand hier het weet. Zo vlak aan de rivier is de spanning goed te voelen. Maar zodra je de hoek omloopt, lijkt er ineens niks meer aan de hand. Maar toch liggen er overal zandzakken. De hele stad ligt er vol mee, want de hele stad is bang. Stand back. <laughs> Ook deze winkelier, die net een paar zandzakken voor zijn winkel legt. No, I think no chance. Het heeft geen zin, zegt hij zelf, maar ik doe het toch But, maar. Het is beter dan niks. De hele stad is ook aan het hamsteren geslagen. In de supermarkt, die ook al is gebarricadeerd met zandzakken. En binnen? Ik loop hier langs meters lege rekken. De halve supermarkt, en het is een grote waar ik hier doorheen loop, is leeg. De rijst is er niet meer te krijgen, water is er niet meer te krijgen. Alles wat in blik zat, ingeblikte vis, ingeblikte groenten, fruit, uitverkocht. Alles wat ze konden kopen, hebben ze gekocht. En nu is het alleen nog maar wachten op het water. Het water is er, maar nog niet in de stad. Het water rukt op van de rand van de stad, vanuit de richting Patum Om het tegen te houden, hebben ze daar een dam gebouwd van 9 kilometer lang. Ik heb nog nooit zoveel zandzakken bij elkaar gezien. Dit is de frontlijn. Hier gaat het water tegengehouden worden en anders... Als het water hier doorheen breekt, heeft het vrij spel. Dan kan het zo naar het centrum van Bangkok stromen. De ja, hoop is dat dat niet gebeurt. Een verslag uit het bedreigde Bangkok van onze correspondent Michel Maas. Tijd voor de sport. Tom van Dijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Tom, het was een kwakkelweekend. Iedereen verspeelde punten uh, bij het voetbal. Maar het is de kunst natuurlijk uh, te kwakkelen... en dan toch de volle drie punten te halen. Is ja. AZ de kampioen opgestaan? Nou ja, de kampioen opgestaan. Dat is nog vroeg, roept iedereen dan. Het zijn tien wedstrijden onderweg. Zo'n derde van de competitie zit er bijna op. AZ won uh, met maar 1-0. Maar de manier waarop uh, was wel overtuigend hoor, ze hadden eigenlijk veel dikker moeten winnen van Roda thuis en inderdaad PSV en Twente beide op voorsprong in hun uitwedstrijden bij, bij Vitesse en bij Groningen verspeelden de punten en dat zijn dure punten want het gat is nu vier punten Ajax kwakkelde helemaal en Feyenoord speelde goed maar kwam uiteindelijk ook niet verder dan een 1-1 gelijk spel daar in Amsterdam terwijl ze veel meer verdienden de ploeg uit Rotterdam maar goed dat levert wel op dat AZ waarvan men aanvankelijk dacht ach aardig leuk voor de competitie zo'n nieuwe ploeg er even bij als je het schema tot aan de winter ziet, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat AZ de race zeker tot aan de winter gaat volhouden. Daarna komt er een hele lange rit en de kenners zeggen dan altijd in februari gaat het pas echt beginnen. Neemt niet weg dat AZ wel een flinke voorsprong aan het nemen is en de manier waarop ook zeer overtuigend is. Acht tegendoelpunten. Kortom, er is wel een kandidaat bij wat mij betreft. Ja, want wie maakt op jou de meeste indruk? Is dat dan toch AZ van de top 6 moeten we inmiddels zeggen? Vitesse, Feyenoord, Twente, PSV? Ja, maar als je van die top 6 kijkt, dan is Feyenoord wat mij betreft nog te wisselvallig. Vitesse uh, sluit goed aan, maar is geen echte titelkandidaat. En Ajax met vier punten uit vijf wedstrijden. Moet eerst ook maar eens gewoon weer normale wedstrijden gaan spelen. Of voor zich, zichzelf titelkandidaat nou, willen die noemen. Die vooral tegen zichzelf. Geloof, en ja, dat, vooral dat, dat uh, die, tegen ja. zichzelf en tegen alles op dit moment. En dat ziet er ook niet naar uit dat dat zomaar morgen over is. En dan hou je AZ, PSV en Twente over. PSV misschien de sterkste ploeg. Twente maakt toch ook wel weer een goede indruk dit seizoen. Maar goed, tien wedstrijden gespeeld, 25. 20 punten, twente, of AZ, 8 wedstrijden gewonnen. Um, ik reken het voorlopig op een driestrijd. En die 4, 5 en 6 doen mee voor de spanning, maar niet voor de titel op dit moment. Een terugbericht uit de Motorsport. Uh, motor GP ja. Simon Simon voor is de Italiaan, 24 jaar pas. Um, ja, zo'n typisch motorongeval of, of ja. heel erg, heel erg slechte pech? Ja, het is een, een combinatie van beide natuurlijk. Het is een sport eh, waarin nou eenmaal in de auto en de motorsport bij tijd en wijle dit soort ongelukken gebeuren. Als je de lijsten nog eens nakijkt, en dat gebeurt altijd bij dit soort ongelukken, dan zie je wel dat het aantal enorm is teruggedrongen, gelukkig. Ja. Maar bij tijd en wijle gebeurt het. Deze Simoncelli eh, stond, moeten we helaas er wel bij zeggen, wel een beetje bekend als brokkenpiloot. Het was een man die hele grote risico's nam, daardoor heel geliefd bij een aantal mensen, maar ook wel wat gehaat hier en daar bij collega's. Eh, grote beloften, de snelheid. Duivel werd hij wel genoemd. Hij kwam ongelukkig uh, ten val. En nog ongelukkiger was dat zijn helm, wat officieel dan niet mag gebeuren... maar met bepaalde krachten toch uh, kan gebeuren, van zijn hoofd ging. Het was een afschuwelijk ongeval. En uh, ja, uiterst, uiterst triest uh, deze 24-jarige jongen... die dus uh, overleed gisteren daar in Maleisië. Tom van Dijk tot morgen. Doei. En zo dan bellen we met de getroffen regio in Turkije... waar ruim 200 mensen zijn overleden inmiddels na een zware aardbeving. Eerst de verkeersinformatie, Erwin de Hart. Ja, met de meeste files nog steeds in de Randstad en rond Arnhem. Um, even kijken, op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Er is uh, voor de tweede keer een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Tussen Schiedam-Noord en de Spaanse Polder staat drie kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A4-hoogvliet richting Vlaardingen. Tussen kroopend Benelux en kroopend Ketelplein staat 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Regeringsleiders van de 17-eurolanden zijn weer een heel klein stapje verder gekomen... in hun poging de schuldencrisis te leiden, te gaan. Een heel klein stapje, want woensdag is er weer een top. Ja, maar woensdag, dan, dan gaat het gebeuren. Adriaan ja. Schout, goedemorgen. Goedemorgen. hoofd-Europese studies van instituut Klingendaal, gelooft u het nog? Oh ja, zeker. Ik uh, heb er nog wel enig geloof in. Ja, het, uh, dat het uitgesteld is, dat wil niet zeggen dat deze top uh, mislukt is. Hè. Er waren gisteren dan wel geen conclusies... maar er wordt uh, doorgewerkt naar, uh, naar woensdag. Zo'n uitstel dat is in Europa eigenlijk uh, vrij normaal. In Europa worden de besluiten uh, meestal op het allerlaatste moment uh, genomen. Landen willen zo lang mogelijk toch duwen en trekken. Al was het maar om aan hun uh, volken te laten zien dat ze hard gevochten hebben. En ja, Er staat ook veel op het spel... Daarbij geldt dat uh, het gaat natuurlijk om package deals. Hè. Er staan uh, nogal wat punten op de agenda. En bij zoiets geldt uh, altijd uh, de onderhandelingen zijn pas afgelopen... als echt alle details uh, rond zijn en gecheckt zijn... en iedereen weet wat hij krijgt. Dus op zich het uitstel, dat hoeft niet zo te verbazen. Maar de grote vraag is natuurlijk wel of het uh, nu genoeg is wat bereikt is. Ja, en bovendien u zegt, zo gaat dat nou eenmaal in Europa. Europa heeft tijd nodig om tot besluiten te komen... maar we hebben uh, grote topmannen uh, gehoord afgelopen week weijers, verwaaien, die allemaal roepen... van multinationals in Europa, het moet nu besloten worden. Want het kost banen. Dit, hoe langer we wachten, hoe erger het probleem wordt. Is dat Europese project dan nog wel houdbaar... als je, als je dat soort kreten uit het bedrijfsleven hoort? Ja, er staat natuurlijk voor iedereen veel op spel, ook voor het uh, bedrijfsleven. En uh, het bedrijfsleven, net als de burgers, willen natuurlijk uiteindelijk gewoon uh, rust in de tent. Ja, waar iedereen op zit te wachten is natuurlijk dat iemand nou uiteindelijk die bazooka eens een keer uh, van stal haalt... Eh, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn door het, eh, het, het, het, het noodfonds enorm op te rekken. of eh, het ECB meer eh, bevoegdheden te geven. zodat het functioneert als een normale centrale bank. Alleen hier speelt natuurlijk de grote eh, belangentegenstelling tussen Noord en Zuid. Het Noorden zou dat eventueel wel willen doen. Eh, wij ook. Nederland zou dat eventueel ook misschien wel willen. maar pas op het moment dat we weten dat die. laten we zeggen, de speelzucht in het Zuiden voorbij is. Want een bazooka-instelling eh, zetten voordat dat de zuidelijke uh, begrotingen op orde zijn... Ja, dan gaat het, uh, het idee bestaan dat er, dat er veel geld in een bodemloze put gegooid wordt. Dus dat is het krachtenspel waar uh, men mee bezig is. De noordelijke en de zuidelijke landen moeten zich allebei fors aanpassen. Aanpas uh, We zien dat die bazooka stapje bij stapje wel dichterbij komt... Uh, maar of dat snel genoeg is, is de vraag. Maar gewoon maar een bazooka-instelling zetten, ja, dat is gewoon niet aan de orde. Nee, en daarom is natuurlijk ook de Italiaanse premier Berlusconi uh, even uh, apart genomen hè, door uh, Merkel en Sarkozy om hem nog eens onder druk te zetten. Uh, hoe ver kan dat gaan? Want dat uh, tast dat op een gegeven moment ook de Europese verhoudingen niet aan. Ja, deze top uh, die heeft toch al uitgeblonken in uh, onderlinge ruzies. Dat komt niet, uh, niet, niet zo vaak uh, voor. En, uh, ja, het is duidelijk dat uh, heel veel nu ook ging om uh, Italië... en de figuur van Berlusconi zelf. Um, ja, toch moeten we ons niet alleen maar blind staren op uh, de ruzies. Want uh, uh, achter de schermen wordt er op allerlei niveaus... en op meerdere lagen en rond meerdere thema's ontzettend hard gewerkt... om er toch uit te komen. De wil is er zeker wel om eruit te komen. Ja, die figuur van uh, Berlusconi dat is op dit moment... een zeer uh, ja, onhandige en onbruikbare uh, meneer in dit hele spel. En wat vindt u van de oneenigheid die is ontstaan tussen Sarkozy en Cameron... over het feit dat groot brittannië zich als niet-Euroland toch een beetje buitenspel voelt staan? Ja, dat is sowieso gevoeligheid uh, bij de, de, de landen die niet in de eurogroep zitten. Want ja, er wordt natuurlijk nogal wat besloten, wat hen natuurlijk ook weer raakt. Hè. toezicht op, uh, op het economisch beleid, herkapitalisatie eisen van banken. Dat gaat hun uh, linksom of rechtsom natuurlijk ook aan. Dus ja, die kijken met ogen wat wordt er besloten en zitten we daar wel bij? Mm. Uh, dat is begrijpelijk. Uh, Sarkozy heeft zich ja, wat laten gaan. Hij had uh, veel diplomatieker uh, kunnen optreden in deze... Uh, dit is een top geweest waarbij allerlei uh, spanningen opliepen. Uh, onhandig ook, uh, maar gelukkig op de achtergrond spelen toch allemaal uh, andere radartjes van hoog en laag... die uh, ja, toch bezig zijn om te hopen dat het allemaal goed voor elkaar komt. U bedoelt andere radertjes behalve de regeringsleiders, want die, <laughs> die, die maken het alleen maar ingewikkelder, zegt u? Uh, nou ja, de laatste paar dagen heb ik dat beeld wel gekregen. Ja. Kijk, bij zo'n top dat is natuurlijk een enorme besluitvormingsmachine. Daar zitten andere regeringsoverleggen bij, daar zijn ja, hele legersambtenaren bij betrokken, zelfs direct in Brussel of uh, die zijn bezig vanuit de hoofdsteden. Uh, al die punten wo die worden uh, onderhandeld tegelijkertijd op diverse uh, niveaus. Doorgaans is de sfeer daar ontzettend goed uh, collegiaal. Men begrijpt elkaar. Dus dat is, dat, die, die ruzies, dat is niet het enige wat zo'n top maakt. Maar goed, het gaat toch om um, Merkel en Sarkozy. En die blijven maar praten. Ze doen iets leuks met een teddybeer. Maar ik heb niet de indruk dat ze nou nader tot elkaar komen. Of is dat dan een verkeerd beeld? Ja, Daar is eigenlijk nog te vroeg uh, om daar echt wat over te zeggen. Zoals... En om hun tweeën gaat het. Hè? Da daar ligt de basis. Ja, dat is toch wel. De, de, de, de, ja, als die landen eruit zijn, dan, uh, dan, dan lijkt dat wel. Op dit moment heb je natuurlijk wel dat uh, Frankrijk een zwakker land is. Dus of het nog alleen maar om, om uh, Merkel en Sarkozy gaat, dat is nog maar de vraag. Want ja, um, Sarkozy is tegenwoordig ook de vragende partij. Zijn land staat, uh, wordt, wordt eventueel uh, afgewaardeerd. Uh, hij moet zijn banken herkapitaliseren. Hij heeft ook steun van Europa nodig. Hij heeft steun van Duitsland nodig. Dus ja, het, het is bijna meer Duitsland tegenwoordig. En daar zit hem ook wel een groot gevaar. Want uh, ja, Duitsland zal ook water in de wijn moeten doen. Want die bazooka waar we het eerder over hadden... die moet toch ergens wel vandaan komen. En ja, als Duitsland alleen nog maar kan bepalen welke uh, koers Europa vaart... dan is het Europroject in gevaarlijk water. Goed, u heeft dus nog hoop op woensdag, meneer Schout. Daar houden we ons maar aan vast. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Adriaan Schouthoorn, uw hoofd-Europese studies van instituut Klingendaal. Het is tien minuten voor acht. Wij gaan van Brussel door naar Turkije. Het nieuws over de aardbeving daar wordt natuurlijk ook in ons land op de voet gevolgd. Mark-Robin Visser is vanochtend in Den Haag bij de hoofdredacteur van het Turks-Nederlandse tijdschrift Tupia. Meteen maar even verbinding leggen met Turkije. Meneer Sini Boulak, waar gaan we naartoe? Hoe heet, het, hoe heet de plaats? De plaats heet Edramit en Edramit ligt net onder van. Ja. En als het goed is, hebben wij nu verbinding met uh, Tuba. Tuba, hallo, ben je daar? Ja, hallo, ik ben er. Hallo, zeg Tuba. Uh, jij, bent, jij bent 16 jaar oud, hè? Ja. En jij hebt uh, de aardbeving ook meegemaakt. Heb je wel eens vaker een aardbeving in Turkije meegemaakt? Nee, dit is de eerste keer. Vertel eens, hoe was het? Het was uh, best wel eng. Maar ik vond het eigenlijk op het begin niet eng, terwijl het de eerste keer was. Uh, ik was alleen thuis en dus opeens, ja, overal beweegde. Eerst snapte ik niet wat het was en toen snapte ik van dat het een afdeling was. Ik stond even buiten, wij wonen in een flat, we wonen in de bovenste verdieping. En dus ik bleef eerst staan en toen het echt was gestopt, ron ik pas naar beneden. Op welke verdieping woon maar... je? Hoe hoog? Uh, onze uh, flat is met zes verdiepingen. Zeg, nou uh, begrijp ik dat het voor jou de eerste keer is dat je daar een aardbeving meemaakt. Maar wist jij wel dat er daar veel aardbevingen voorkomen in dat gebied? Nee, eigenlijk niet. We zijn hier pas een jaar en ik wist dat niet. Waar kom je vandaan? Ben je in Nederland geboren of in Turkije? Ja, ik ben in Nederland geboren. Uh, we zijn in 2010 zijn zomervakantie naar het verhuisd. Ik ben geboren in Roermond. Aha, je ja, kan het ook wel een beetje horen. Je klinkt een beetje lambaars. <laughs> ja. Meneer Sini Boulak, heeft u een vraag voor, uh, voor Tuba? Uh, ja, Tuba, to vooral, vooral wat, wat, wat is er daar allemaal gebeurd? Heb jij ook uh, mensen uit jouw familie die gewond zijn geraakt? Of uh, hoe is de toestand in jouw straat? Ja, de toestand in mijn straat en mijn omgeving is uh, echt veilig hoor. Uh, gelukkig is er nog hier niks gebeurd. Maar in Van Zelf is echt wel gewonden geraakt heel veel. En huizen zijn neergestort allemaal. Uh, we hebben families die zijn huizen zijn neergestort. Uh, we slapen nu allemaal buiten. Heb je vannacht ook buiten maar, geslapen dus? Ja? ja, wij zijn ook vannacht buiten geslapen. Voor alle zekerheid. Maar niet dat, ons, uh, maar niet dat er iets met ons uh, gebouw is gebeurd of zo. Uh, toe bij er zijn. Er zijn 101 naschokken daar geteld. Heb je ook de naschokken mee gevoeld? Jawel, wij voelen nog steeds hoor. Smochtend zaten we binnen te slapen en dus mijn vader en moeder maakten ons wakker dat we naar buiten weer moesten. was rond, ja, ongeveer een half uur, één uur geleden. Zeg u wat ga je vandaag doen? Ja, wat ga je vandaag doen, meneer ja, Toeba? Maar uh, ja. kunnen we kunnen toch niet naar huis? Ja, mijn vader zegt dat er nog heel veel naatschukken zullen gebeuren. En dus we zijn gewoon nu naast ons uh, gebouw. We zitten nu even ja. thee te drinken. Nou, Toeba, we wensen je heel veel uh, sterkte. We horen net op de televisie dat de mensen opgeroepen worden... om niet te veel naar jullie gebied uh, te bellen, om de lijnen niet te overbelasten. Dus we gaan dit gesprek uh, snel beëindigen. Veel sterkte daar en groeten uit Den Haag. Dag, Tuba. Dag. Dag, Tuba, veel sterkte. Je hoorde toen zei Sini Bulak en natuurlijk ook Mark Robin Visser... in gesprek met Turkije. Het NOS Radio in Journal Media overzicht. Velen in de kranten natuurlijk ook over de aardbeving in Turkije. Foto's van het reddingswerk staan op meerdere voorpagina's. Trouw en AD hebben de identieke foto. Volkskrant heeft de foto van een ander persbureau. Die foto heeft een andere uitsnede, maar moet door dezelfde fotograaf zijn gemaakt. Op de versie van de Volkskrant is een tweede vrouw te zien die onder het puin vandaan wordt getrokken. Veel meer beelden zijn er te vinden op de websites van Turkse media. Zo is er bij de Turkse zender TRT een reeks foto's te vinden van ingestorte gebouwen. Ook bij de krant Hurriyet. Veel aandacht voor de beving. Het officiële dodental staat nu op 217, schrijft de krant. Maar er liggen nog honderden mensen onder het puin. Het Israëlische aanbod om hulp te sturen... leidt tot discussie op de site van de Jerusalem Post. Sommigen vinden het idioot, anderen juist heel slim... om de Turken, waarmee heftige diplomatieke conflicten zijn, hulp te bieden. Protest overstemt rauw om Beving koopt de Telegraaf op pagina 3. Na een betoging tegen de Koerdische PKK op het Museumplein in Amsterdam... trokken zo'n 80 Turkse demonstranten naar een Koerdisch cultureel centrum in Amsterdam. Daar werden ruiten ingegooid en flinke klappen uitgedeeld. De bezoekers van het centrum wilden net bespreken... wat ze voor de slachtoffers van de Beving in Turkije konden doen, zegt de Telegraaf. De Telegraaf combineert ook één groot lettertype met een verkleinwoord. Succes je... Bij crisis staat er boven het stuk over de eurotop. En dat succesje slaat dan op de eurocommissaris voor begrotingsdiscipline. EU-voorzitter Barroso is enthousiast, schrijft de krant. Maar in trouw zegt PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk juist... dat hij hoort dat die er niet komt, of in afgezwakte vorm. Plasterk denkt sowieso dat de 17 regeringsleiders... niet tot een heldere keuze zullen komen. En een wazig akkoord zal door de PvdA-fractie worden afgewezen. Als dat gebeurt, zit het kabinet met een probleem. Er is dan namelijk geen meerderheid voor het redden van de euro in de Kamer. Het gekibbel tussen de regeringsleiders wekt ook weinig vertrouwen. Merkel en Sarkozy ruzieden vrijdag nog over de rol van de Europese centrale bank in de crisis. En gisteren namen ze samen Berlusconi in de tang, hoorde u net al, meldt ook de Financial Times. Hij moet harder ingrijpen, Berlusconi, om het vertrouwen in zijn economie te herstellen. Overigens is het plan van Rutte over die eurocommissaris niet terug te vinden in de Financial Times. Bij de Zuid-Duitse Zeitung wordt Rutte nog wel genoemd, maar alleen omdat hij fel uithaalde naar de Griekse regering. Hij noemt de situatie idioot. Het centrum van de grootste stad van Nieuw-Zeeland, Auckland, zag zwart van de fans voor de huldiging van de All Blacks, nationale rugbyteam. Coach Graham Henry Haney staat versteld van de opkomst. Hij wist niet dat er zoveel mensen in die stad wonen, zei hij tegen de Nieuw-Zeelandse televisie. Ik denk niet dat er zoveel mensen zijn. Nou, mocht u het niet mee hebben gekregen, gisteren wonnen de Nieuw-Zeelanders de wereldtitel in een spannende wedstrijd tegen Frankrijk op het WK Rugby. De Franse coach zit inmiddels zonder werk, zijn contract liep daags na de finale af. Spottend zei hij in zijn afscheidsgesprek bij televisiezender TV1 dat hij blij is dat zijn team de finale heeft verloren, anders zou men hem teveel gaan missen. En er is een probleem bij de Wassenaarse voetbalclub eh, SVC08, meldt de Telegraaf de ballen raken op omdat de voetballers die telkens de Verenigde Staten intrappen. Hm? Naast het voetbalveld wordt de nieuwe Amerikaanse ambassade gebouwd. En het terrein is grondig afgeschermd. Dus het terughalen van de ballen uit het buitenland oh. zit er niet in. Gewoon aanbellen en vragen meneer. Mag ik mijn bal terug? Ja, terug. Top goedemiddag. Goedemiddag. Het huidige TBS-systeem is waardevol. Ik moet vragen, als die man zijn vrouw of zijn dochter vermoord wordt door zo'n proefgeval... willen we dat risico accepteren, ja of nee? Dat is de kloof. Dus een risicoloze samenleving bestaat niet. De mate van beschaving van een samenleving wordt niet bepaald door oog om oog...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 Bel uw adviseur of ga naar nn.nl, Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives, Mastering Leadership. Dit is Radio 1.